Dit is door al met het NOS-journaal. Frankrijk, Duitsland en Groot-Brittannië bedampen om zich terug te trekken uit het atoomakkoord met Iran. Tegengaan van de verspreiding van kernwapens staat op het spel, zei de Franse president Macron. Het akkoord werd drie jaar geleden gesloten. Toen werd afgesproken dat Iran zijn nucleaire programma ging afbouwen in ruil voor opheffing van economische sancties. Iran ging gewoon door met het ontwikkelen van een kernwapen, zegt Trump. En hij stelt daarom weer sancties in tegen Iran ministerie van Defensie heeft na een jaar onderzoek nog geen bewijs kunnen vinden voor de ontvoering van Marco Kroon. De Volkskrant meldt dat de top sterke vermoedens heeft dat de drager van de militaire Willemsorde zijn verhaal in elk geval deels verzon. Kroon zei in februari dat er een onderzoek naar hem liep. Hij zou in 2007 in Afghanistan een vijand hebben gedood die hem had ontvoerd en mishandeld. Binnen Defensie wordt vermoed dat Kroon leidt aan een posttraumatisch stresssyndroom. De commandant die in 1977 was betrokken bij de reddingsactie... rond de treinkaping bij De Punt... bestrijdt de verklaringen van officieren die gisteren naar buiten kwamen. De voormalige militairen beweren dat de Molukse kapers... niet gevangen genomen moesten worden, maar moesten worden gedood. Die opdracht zou zijn gegeven door toenmalig minister van Justitie van Acht. De commandant zegt in De Telegraaf dat dat helemaal niet waar is. Hij coördineerde tijdens de kaping de reddingsactie... van de bezette basisschool in Bovensmilde en zou geen enkele opdracht hebben gekregen om de kapers dood te schieten. België staat voor het eerst in vijf jaar niet in de finale van het Eurovisie Songfestival. Zangeres Senec hoorde niet bij de tien inzendingen die het wel haalden. Morgen is de andere halve finale, dan is het de beurt aan zanger Whalen... die Nederland vertegenwoordigt. De finale van het Eurovisie Songfestival is zaterdag in Lissabon. Het weer, vanochtend nog veel zon, in de loop van de dag bewolking...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 be part of your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 Alone with you. I was born sick, but I love it. Command me to. the turn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 the sky.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 De mensen die naar waar.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 in it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 6.9 ZFN Zee. JOHN! Op 106.9. FM.